1 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Zware explosie op legerbasis Iran. Verstandelijk gehandicapten vaak slachtoffer van seksueel misbruik en Sinterklaas is aangekomen in Dordrecht.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 Ja, de explosie vond ongeveer anderhalf uur geleden op 31 lokale tijd plaats in Teheran. En die was zo zwaar. Uh, dat, uh, dat mensen zelfs uh, ver in de stad uh, de, de explosie konden voelen en dachten dat er een aardbeving was. Uh, nou, de explosie zelf vond plaats in het plaatsje Malark, 56 kilometer ten westen van Teheran. Op een basis van de uh, ja, nu onderhand befaamde revolutionaire garde, die Iraanse elite troepen, die met name door de Verenigde Staten ervan worden beschuldigd. allerlei complotten in het buitenland uh, voor te bereiden. Ja, complotten, wie, wie zou er achter kunnen zitten? Nou ja, dit, dit is natuurlijk, uh, uh, dit kan altijd een ongeluk plaatsvinden. Maar uh, ik moet ik moet erop wijzen dat er de afgelopen jaren verschillende industriële ongelukken en ook ongelukken op legerbasis met munitie hebben plaatsgevonden. En dat daar ook wel eens gezegd dat dat om sabotage zou gaan. De Amerikanen zouden hier gaspijpleidingen, uh, ja belangrijke installaties... Misschien ook wel guardenbasissen eh, proberen op te blazen. met behulp van eh, lokale mensen op de grond. Nou, de Iraniërs zijn daar altijd heel erg eh, stil over. willen natuurlijk niet toegeven dat dat zelfs maar mogelijk is. in hun machtige land. Maar ja, dit zou best dus zo'n geval kunnen zijn. Maar bewijs is er nog niet. Ja, toch nog een beetje speculeren. de afgelopen weken natuurlijk uh, Israël. wat zich zorgen maakt. net als de rest van de wereld. Uh, dat, dat Iran bezig is aan een kernwapen. Um, zou dat nog een optie kunnen zijn? Dat Israël die achter zit? Het zou kunnen dat Israël natuurlijk met de Amerikanen samenwerkt om, uh, om hier inderdaad dit soort dingen voor te bereiden. Ik moet er ook op wijzen dat er bijvoorbeeld verschillende uh, succesvolle aanslagen hebben plaatsgevonden op kernwetenschappers... Die, ja, waarvan het zeker meer duidelijk wordt dat Amerika en misschien in samenwerking met Israël daarachter zitten. Dus dit kan ook uh, weer zo'n voorbeeld zijn. Correspondent Thomas Erdbrink. Mensen met een verstandelijke handicap zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan anderen. Zes op de tien vrouwen met een verstandelijke handicap zeggen dat ze wel eens te maken hebben gehad met seksueel geweld. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat verkrachting twee keer zo vaak voorkomt bij mensen zonder beperking. Als er een vermoeden was van seksueel misbruik bij verstandelijke handicapten, dan werden gedragskundigen ingeschakeld. Vertelt Nico van Oosten, een van de onderzoekers. Hen hebben we gevraagd om de vragenlijst de mondeling af te nemen. En ze zijn dus zodanig geschoold uh, en geïnstrueerd door ons dat zij uh, zeer betrouwbare antwoorden hebben gekregen op alle vragen. We hebben uiteraard ook uh, de vragenlijst die we hebben gebruikt, is ook gebruikt in bevolkingsonderzoeken, maar voor hen, voor deze mensen, uh, aangepast aan het uh, taalgebruik. De daders zijn vaak mannen en meestal bekenden van het slachtoffer. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Bij zorginstelling Sint-Anna, dat is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Hiel. Er zijn 64 personeelsleden en bewoners besmet met het norovirus. Dat is een heftige en zeer besmettelijke buikgriep. Directeur Veron van Sint-Anna, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komen u erachter dat er in uw instelling personeel en bewoners besmet waren? Nou ja, ik hoorde de laatste weken uh, dat, dat, dat mensen inderdaad uh, wel last hebben van buikgriep. Want dat is buiten Sint-Anna. En eigenlijk uh, begin deze week, toen kreeg ik van mijn medische staf uh, de eerste berichten dat er mensen met buikgriep uh, waren geconstateerd. Uh, de artsen hadden het vermoeden dat het mogelijk om het uh, norobuikgriepvirus zou kunnen gaan. Dus ze wilden daar verder geen risico in lopen. Hebben meteen een kweek laten onderzoeken door de GGD. En uh, ja, toen uh, bevestigd werd dat het het norovirus werd, uh, was, toen hebben we ook meteen een... Uh, en uh, ja, daar adequaat op gereageerd. Met name omdat binnen Sint Anna. Ja, ook oudere mensen wonen. of mensen die. Uh, ja, meervoudig complexe uh, beperkingen hebben. waar streng medisch toezicht op is. En daarom hebben we daar eigenlijk. Een, een protocol meteen op losgelaten. En denkt u nu dat u het virus. onder controle heeft? Want nu zijn 64 mensen ziek. Uh, maar er werken natuurlijk veel meer mensen bij u. En uh, liggen ja, er ja, ook? Ja. ja, nou in totaal werken er 550 mensen bij ons. Er uh, wonen er uh, circa 270 cliënten bij ons. Vanaf donderdag eh, lijkt het erop dat, eh, dat de situatie eh, beperkt blijft tot die woongroepen eh, waar eigenlijk de, de, de buikgrip geconstateerd is. Het lijkt erop dat, eh, dat het hoogtepunt nu bereikt is. En we hebben afgesproken maandag, Dan nemen we opnieuw de stand eh, op. En dan gaan we daarna samen met medici bespreken wat de volgende stap gaat zijn. Dank u wel, directeur Ferron van zorginstelling Sint-Anna. Graag gedaan.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 Alle Europese regeringsleiders die kijken vandaag met bijzonder veel belangstelling naar Italië. Gaat het Huis van Afgevaardigden, net als de Senaat gisteren, instemmen met een ingrijpend hervormingsplan? En vooral ruimt premier Berlusconi daarna het veld. Correspondent Bas Messers in Rome. Eerst even over het debat dat nu gaande is. Wordt dat spannend vandaag? Nou, dat uh, wordt denk ik niet zo spannend, want uh, Italië heeft geen keus... Deze hervormingswet moet worden aangenomen. Dus dat zal ook gewoon gebeuren. Om zes uur zal er worden gestemd. En uh, daarna, dat is de grote vraag en dat is interessant. Dan zou Servio Beelis koning dus echt moeten terugtreden. En iedereen is benieuwd of hij dat gaat doen. Men neemt aan van wel. En als dat gebeurt dan kan meteen daarna ook begonnen worden met het formatieproces. Is nu al duidelijk dat oud-eurocommissaris Mario Monti hem dan opvolgt? Dat is, nog niet, dat is natuurlijk wat president Napolitano wil, dat heeft hij aangegeven. Maar er wordt nu eigenlijk nog meer in de wandelgangen gediscussieerd... dan in het parlement zelf. En dat gaat eigenlijk al lang over wat er na het aftreden van Berlusconi moet gebeuren. De partij van Berlusconi is zich echt aan het opbreken. En dat komt met name omdat de Lega Nord, de coalitiepartner van Berlusconi... die Monti niet wil steunen. En Lega Nord zegt dan gaan wij in de oppositie. En als de Lega Nord in de oppositie gaat, is Berlusconi bang... dat die Lega Nord zich veel beter kan profileren... als de partij van Berlusconi die geneigd zou zijn voor een deel om eh, Monti te steunen. En daarover gaan de discussies op dit moment binnen de partij van Silvio Berlusconi... waar al een deel van de parlementariërs zich van af hebben gescheiden... en net een eigen groep hebben gesticht in het parlement. Goed, eh, ik denk dat al voor maandag we weten... Um, wat de nieuwe regering van um, Italië wordt. Men denkt dat het Mario Monti wordt met een kabinet van technici... dus niet zozeer politici, maar mensen die gewoon um, zeer specifieke um, kennis hebben... op de functies waar ze moeten neergezet worden op de diverse ministeries. Gewoon mensen die het beste willen doen zonder nog over andere belangen te willen spreken. Dat is het plan van Napolitano. Ja, weet je dat hij zich ook nog vandaag er echt mee gaat bemoeien? Met het debat? Ja, Napolitano is volop bezig. Hij ontvangt een na de andere politicus. Hij heeft gesproken met Mario Draghi... de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Uh, Napolitano die maakt echt overuren. Deze man van 86... die met zijn snelle move... Om Monti voor te parkeren eigenlijk heeft voorkomen dat de Italiaanse beurs helemaal in elkaar zou klappen. En de rente op de staatsobligaties omhoog zou spurten. Kortom, Napolitano die uh, denkt en die heeft de steun van de Europese leiders dat Monti dit moet gaan doen. En uh, de markten denken dat ook. We spreken hier later nog correspondent Bas Mesters vanuit Rome. Sinterklaas is weer in het land. Rond half 1 zette de Goedheiligman voet aan wal in Dordrecht. Jeroen de Jager, um, hoe gaat het tot nu toe? Ja, nou ja, hij is natuurlijk op dat paard gestegen. Het nieuwe paard, de nieuwe Ameriko. Uh, maakt een rondrit nu door de stad van anderhalf, twee kilometer. En komt dan zometeen hier aan op het Scheffersplein. Het Scheffersplein is vol, staat er op het videoscherm hier. En het nieuws, Mark. Ja, opmerkelijk nieuws kan ik wel zeggen. Ja. Uh, ik werd aangesproken door een ontwerper hier in de stad. Wil je alsjeblieft doorgeven aan de mensen van... Sinterklaas dat ze mijter achterstevoren opstaat. Oh. Ja, uh, dat ben ik gaan checken hier en het was ze ook opgevallen hier van, uh, bij de opnameleiding die de televisieuitzending verzorgen. Maar ja, je kunt zo'n Sint die daar boven op dat paard zit niet vragen om zijn mijter andersom op te zetten. En wat is die het ontwerp, verschil? Het kruis aan de achterkant. Ja, nou, ja kijk, ja, kijk aan, de achterkant, aan de voorkant zouden de diamanten moeten zitten. En aan de achterkant gewoon het kruis zonder diamanten. Ah, en nou, okay. zitten die diamanten aan de achterkant. En die ontwerper stoorde zich bovendien aan het feit dat er twee kruisen op staan. Aan de voor- en de achterkant. Want dat maakt het een katholieke mijter. En dat is toch wel iets te uitgesproken voor een gereformeerd land ja, als ja, ja. Nederland, zal ik maar zeggen. En, <laughs> ja, dat soort dingen. Ja, het ligt gevoelig bezig. in Dordrecht. Ja, Een eiland ja, geweest tuurlijk, natuurlijk vroeger. Ja. Um, Wie staan uh, er allemaal op te wachten? op het plein. Ja, dat zei ik net al, dat het plein hartstikke vol is. En hier staan heel veel mensen. Dus even vragen, hoe lang staat u hier al? Uh, uh, anderhalf uur. Oh, dat valt nog mee. Hoe lang staat u? Uh, vanaf half tien. Half tien al. U wil er heel graag bij zijn. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hoe bijzonder is het dat hij in Dordrecht aankomt? Nou, maar vertel eens, hoe bijzonder is het? Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, echt. Hey, en vertel jij eens, uh, heb je nog iets stouts gedaan... Waarvan je denkt, daar is de Sint niet blij mee? Nee. Helemaal niks. Hé, hey, en wat zou je het liefste willen krijgen van Sinterklaas? Weet ik nog niet. Weet je nog niet? Nou, dat is een uh, kort en krachtig antwoord. Wat zou jij het liefst van de Sint willen krijgen? Eh, uh, nou... Eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet echt zo goed. En jij? Ik weet. Wat dan? Nou, Sinterklaas die wat komt. Sinterklaas wel. Hij komt eraan, hè? Hoe lang staat u hier? Half negen vanmorgen. Half negen vanochtend. En was uw kind heel vroeg wakker vanochtend? Zenuwachtig? Kwart voor zes. Kwart voor zes wakker. Kwart voor zes wakker. Vol verwachting klopte haar hart. Ja, absoluut. Hij is in de buurt. Dus daar moesten we naartoe. En daar is hij geloof ik. Hoor ik hier iemand zeggen. Jawel, daar kunnen we dit kwartier mee afsluiten. De Sint is hier op het podium gekomen. Op het Scheffersplein. Om op zijn zetel neer te zeigen. Even kijken naar die mijter, want nu kan ik het echt van dichtbij zien. Jawel, de diamanten zitten aan de achterkant. <laughs> Jeroen de Jager vanuit Dordrecht. Ja. AMW Verkeersinformatie. René Passet. Met uh, een handvol files in Noord-Holland. Op de A10 Zuid tussen de Rij en Sloten, twee kilometer, richting Den Haag. Op de A22 Velzen naar Beverwijk zijn werkzaamheden in de Velzertunnel. Ze zijn er al een paar dagen. Ze zijn bezig met loszittende roosters. Dat veroorzaakt nu twee kilometer file naar het, uh, naar het noorden. De N205, Zwanenburg naar Haarlem. Daar uh, staat het vast bij Haarlem. Drie kilometer. Hoe een keer de hoofdpunten. Zware explosie op legerbasis Iran. Oorzaak is nog niet bekend. Zes op de tien verstandelijk gehandicapten zeggen wel eens te maken te hebben gehad met seksueel geweld. Blijkt dat onderzoek. En Sinterklaas is weer in het land. Hij kwam vanmiddag aan in Dordrecht. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf. Hallo beste mensen. Hier weer de minder file berichten van Kees. De A12 bij Zoetermeer is... Mogen we Kees? Wacht nou even. De nieuwe spitstrook op de A12 bij Zoetermeer is U? er helemaal klaar voor. En wij...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 Bas van Berven. Goedemiddag, welkom bij Trost in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemen in Nederland en ondernemend Nederland zelf. En die zit ook vandaag weer aan tafel. Een topman die juist in tijden van crisis een bloedhekel heeft aan bezuinigen. Gewoon doorgaan. Een ondernemer die zijn op zonne-energie brandende wakka-wakka-lampje aan de man gaat brengen aan arme dagloners in donker Afrika. U hoort een reportage vanaf de Sprout Challenger Day, die deze keer over. Mislukkingen ging en in de briek Geld verdienen aan gaat het vandaag over de handel in goocheltrucs. Maar we beginnen met <truid> <truid> Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws. Ja. De afgelopen week. Weekoverzicht. De meest dramatische doemscenario's passeerden deze week de revue in de media. Aan deskundigen werd gevraagd: wat gebeurt er als Italië failliet gaat? En wat moeten we doen als de euro verdwijnt en er geen geld meer uit de pinautomaten komt? Oud-voorzitter van ABN Ambro Rijkman Groening zorgde voor een zeldzaam positief geluid. Er ja, is helemaal geen crisis. We hebben een vertrouwenscrisis bij de beleggers over, over, over staatsschulden, die leidt tot grote problemen. Maar we hebben op dit moment nog geen economische crisis. En dat positief geluid kunnen we best gebruiken... nu de oude grijze man uit Spanje net aan het aanmeren is in Dordrecht... en de consumenten hun Sinterklaas-inkopen gaan doen. Die, deze winkelende mevrouw zegt dat ze niets merkt van de crisis. Heeft u last van de crisis, mevrouw? Geen last van de crisis. Nee? Nee, nee, nee. Ik ben niet crisisgevoelig. Was het druk in de stad? Heel druk. En wat ik nog wel kan vertellen over de crisis... is uh, de eerste drie restaurants waar we kwamen... waren gewoon alle tafeltjes bezet. Hoezo crisis? Hoezo crisis. De bloemisten draaiden in ieder geval een goede omzet deze week. Vooral dankzij die magische datum 11-11-11 erg in trek onder huwelijkskandidaten. Deze bloemist mocht veel bruidsboeketten leveren. De toppieken liggen normaal gesproken in mei, in september ongeveer. En nu toch wat extra in deze 11e van 11e. En het enige probleem dat brouwers van trappistenbier hebben... is dat ze de toenemende vraag eenvoudigweg niet kunnen bijbenen. De directeur van het Nederlands biermerk La Trappe vertelt over dit luxe probleem. We hebben zeker dit jaar hebben wij regelmatig producten die we tijdelijk niet kunnen leveren. En ik begreep dat u ook al de marketingbudgetten uh, heeft afgeschaft. Als je vraag zo hard uh, toeneemt, ja, dan heeft het ook weinig zin om nog extra te gaan investeren. En tot slot lanceerde minister Verhagen het online platform Tendernet... waarop ondernemers gemakkelijk alle aanbestedingen kunnen vinden. En dat brengt bedrijfsleven en overheid hopelijk een stapje nader tot elkaar. Vak staan dus alle aankondigingen van nationale en Europese opdrachten op één centrale plaats. En dat scheelt geld en dat scheelt tijd voor, uh, voor ondernemers. Tot zover onze Geen Paniek over de crisis. Rubik. Weekoverzicht, weekoverzicht. Een stilvallende economie, de euro die wankelt en een dreigende recessie. Ja, we deden lekker positief, maar het is toch wel een beetje, een beetje waar. Het ziet er voor ondernemers niet allemaal goed uit. Terwijl het juist in deze crisistijd zo belangrijk is... dat met name het midden- en kleinbedrijf blijft draaien... en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Hoe je dat doet, daar gepraat ik over met Leen Zevenbergen. Inmiddels topman van automatiseringsbedrijf Curious. Serieondernemer, schrijver van boeken over ondernemerschap. En hier aan tafel, Leen Zevenbergen. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor ik het met u ga hebben over crisis en ondernemerschap. Eerst vier vragen waarop u kort antwoord moet geven. Dat doen we elke week met een gast. En vandaag met u aan de beurt. right. Meer informatie over deze uitzending. Check trossinbedrijf.nl nee, eh, Dat gaan we zo doen, maar eerst gaan we naar de vier vragen. Meneer Weverbergen, van welk ander bedrijf had u directeur willen zijn? Van Philips. Waar ligt u s'nachts wakker van? Um, eigenlijk nergens van. En wat was uw grootste business blunder? Mijn grootste business blunder was op, op een gegeven moment een, uh, iemand anders uh, de baas te maken van een start-up. Uh, en die persoon had nog nooit een eigen bedrijf gehad. En dat, dat liep mis. Laatste en vierde vraag. Waar heeft u tot nu toe het meeste geld mee verdiend? Ik heb het meest gel uh, meeste geld verdiend met handel. Handel in uh, uh, voorraden die over waren. Voor. En hand voorraden, overtollige voorraden opkopen en weer ergens anders verkopen. Mooi, we hebben we een goed beeld even. Heel kort van Leen Zevenberg. Ja, meneer Zevenberg, in het verleden meerdere bedrijven opgericht of geleid. want U bent accountant van huis uit volgens mij, hè? Ik ben ooit opgeleid uh, om accountant te worden. Ja. En uh, dat heb ik ongeveer anderhalf jaar volgehouden. En dat vond ik echt te saai. <laughs> dus uiteindelijk, uh, ja, uh, in de software terechtgekomen. Want u bent echt een ICT-mens geworden, hè? Ja, ja, dat is eigenlijk toevallig. Uh, ik had de kinderachtige ambitie toen ik... Uh, 23 jaar was om uh, de baas van een bedrijf te worden. En uh, het maakte mij niet uit wat. En toevalligerwijs werd het uh, IT. En dat was uh, toen natuurlijk heel hard groeiend. Dus dat was, uh, ja. de kans erop was groot. Stormer gecreëerd, carrière. Rokade heeft u op de kaart gezet. Toen nog RCC geloof ik. Ja, RCC Rokade. Origin... Ja. Origin, uh, maar de, eigenlijk ja, de kinderachtige ambitie om baas te worden. Hoe voelt ja. dat dan als baas nu? Ja, nou, ja, ik ben er nu aan gewend. <laughs> Na 25 jaar op de baas te zijn geweest. En ja. ik heb dat, dat soort ambities heb ik veel minder dan, uh, hm. dan toen. Uh, ik vind het nu leuk om iets te, te doen waarvan mensen zeggen... dat gaat niet lukken, dat kan niet en dan, en dan wil ik dan, dat het natuurlijk toch lukt. Precies. Dus dat is een andere ambitie. Regisseur over het ondernemerschap in plaats van baas over mensen. Ja, ja. Ook schrijver van diverse zeer succesvolle managementboeken. Eentje heeft ook de prijs gekregen managementboek van het jaar. Ja. En nu laat ik mijn baard staan. Zo en hier zit het. Leen Zevenberg geen haar op zijn kop. Nee. Maar op zijn wenkbrauwen. <laughs> Hoe kan dat? <laughs> wat zei dat heel kort? Het, uh, wat het boek zei. Ja? Uh, en nu moet het anders, zegt ja. het boek. En uh, uh, het leiden van organisaties moet uh, in mijn ogen fundamenteel anders dan wat het uh, nu gebeurt. Uh, er is een, uh, Het percentage mensen wat zijn werk niet leuk vindt in Nederland, het ligt op 70 procent. Hm. En dat is uh, schandalig, dus dat betekent dat je, echt daar, uh, dat je echt andere werkomgevingen moet creëren. En daar bent u, bent u naar op zoek. We gaan zo praten over de werking die u nu heeft, waar u dat doet. Het andere boek, het is groen en groener kan het niet. Ja. Ik, geloof, ik heb het niet helemaal goed ja. gedaan. Groen, groen, groen, groen wordt het, wordt het niet. niet. En waar, dat, waar gaat dat over? Nou ja, die, als je voor een stoplicht staat... en er ja. staat iemand voor je... en het, het licht springt op groen ja. en hij rijdt niet, of ja. zij... Dan, uh, dan schreeuw je daar wel eens uit van... Hey, het licht wordt niet groener. <laughs> dus kom eens in beweging. En dat gaat daarover. Dat mensen uh, makkelijk misschien enthousiast voor iets te krijgen zijn... maar heel moeilijk in beweging voor allerlei onderwerpen. Zoals mensen duurzaamheid vinden ze belangrijk... maar ze gaan het dan niet doen. Ja. Want het is dan weer net te moeilijk. Mensen willen voor zichzelf beginnen en ze durven het niet. Ze beginnen niet. En waar, dat... zit, waar zit hem dat in? Ja, omdat angst, angst? denk ik voornamelijk. Ik denk dat mensen, mensen zijn hun eigen, hun grootste vijand. Hm. Uh, Kiezen voor zekerheid liever dan voor de uitdaging? Ja, ja, waarom zou je nu een bedrijf beginnen als iedereen denkt dat er een crisis is? Is dat verschil tussen de werknemer en de, en de ondernemer? Nou ja, ondernemers beginnen makkelijker, dat wel. Ja. Ja. Dus ik, en en vaak, als je het vaker gedaan hebt, je hebt twintig, twintig keer een bedrijf gestart. dan, dan, dan begin je helemaal makkelijk ja. met iets nieuws. En nu in een uitdaging gestapt, want sinds begin vorig jaar topman van automatiseerde Curious. daar ging het niet goed mee. Nee. En een hele hoop veranderen. Waarom, waarom die stap gezet? Want als je zo'n. Ja, het is een. Waarom ga je een bedrijf, Wat niet helemaal lekker liep. Ja, nou ja, een, een bedrijf dat niet lekker loopt, dat is natuurlijk wel een uitdaging. Ja. En, uh, maar mensen vragen wel eens, waarom ga je dan weer in loondienst? En dat is omdat ik het. Uh, dat gevoel heb ik hier niet. Uh, de opdracht of de vraag van de commissaris was, maak er wat van. Hm. Hier heb je het. Ja, niet letterlijk, want het is een bedrijf wat aan de beurs genoteerd is. Ja. maar uh, En dat voelt wel van, uh, uh, ja, alsof het je eigen bedrijf is. Hm. Ga, maar ga er wat van maken waarbij niemand precies weet hoe dat moet. Maar wel loonslaaf ondernemer, dat is gek. Ja, nou het woord loonslaaf, dat klinkt natuurlijk niet goed. Maar nee, het dat is, we, daarom zeg ik het ook expres. Het. <laughs> nee, het is uh, ja, het ondernemerschap. Uh, het, het voelt bij mij alsof het mijn bedrijf is waar mm. ik iets van moet maken. Uh, het staat helemaal niet vast uh, hoe het moet. Uh, het is dus niet managen van een bedrijf. Mm. Dat, dat komt misschien in een fase hierna weer. Het is eerst brokstukken ruimen. Ja, Vertel en, eens? en opnieuw opbouwen. Nou ja, het, uh, Waar zit het verkeer? Want even voor het, voor het schetsen. Het is een software leverancier. Eigenlijk is het een, een vendor, zoals het heet volgens mij. Hè? Ja, het is een, uh, het noemen, ze noemen het een uh, VAR. Value Added Reseller. Juist, en uh, Curious is een uh, hele grote partner Van uh, bedrijfssoftware van Microsoft. Oké, okay, dus die zij kopen in voor de klant en passen dat toe bij de klant, moet ik het zo zien? Wij, wij installeren het en ja. uh, bij de klant. We zorgen dat het bij de klant dan goed draait. Dat kan Microsoft draait. niet zelf. Jullie zijn een tussen. Ja, ja in dat de, doet in Microsoft niet zelf. Oké. Okay. Maar waar, waar zijn de brokstukken dan? Waar ging nou ja, het verkeerd? Het was uh, een bedrijf dat was heel hard gegroeid met allerlei overnames in allerlei landen. En uh, de integratie tussen die landen en die overnames was, was niet goed geschiet. Mm -hmm. He, dus het, was een, uh, het hing als loszand eigenlijk aan elkaar vorig jaar. En dat, uh, de sfeer was niet leuk. Uh, 70% van de werknemers was niet uh, helemaal... Het, minimaal. Ja? Denk ik. Ja, zo erg was het wel. Dus mensen vonden er eigenlijk ook niks meer aan. Nou, als je een bedrijf hebt waar mensen het niet meer leuk vinden, dan kun je bijna het wel opgeven. Dus ja. daar moet je dan mee beginnen om eerst te zorgen dat die mensen het weer, dat die weer een beetje gaan draaien. En hoeveel mensen zijn dat? Uh, dat waren er uh, toen zo'n 900 en nee. nu zijn het zo'n 800. Ja, zijn er 100 afgevloeid, maar die 800, want die moet je dan allemaal, die zijn allemaal ge, geleen zevenburkt onderweg. Nou weg. ja, nou, dat is uh, nog, nog lang niet helemaal <laughs> gebeurd, hoor. Dat, Hoe doe je dat? <laughs> nou, veel praten met ja? ze. En uh, van land naar land reizen en van groepje naar groepje. En, van, uh, en zorgen dat mensen uh, weer durven te gaan bewegen. En eigenlijk uh, ja, wat, in het boek, wat in mijn boeken staat, dat uh, probeer ik hier wederom in de praktijk te brengen. En dat hmm. uh, mensen weer uh, laten durven is eigenlijk uh, zelf laten doen. Want het bedrijf zat in de wachtstand te wachten tot de directeuren, de managers op de, de lijn te gaven. Maar is het ook niet eng? Want je krijgt koning, krijg je misschien mensen die heel verkeerd ondernemen. Mm -hmm. Wat ja, dan je gaat dus je bedrijf... Nou... Want er is nog geen winst gemaakt hè, tot nu toe. Nou, jawel. Ja, ja, we oh, zijn, okay. uh, nee, we zijn uh, weer uh, het eerste half jaar van dit jaar... Ja, uh, zwarte we cijfers. Gemaakt. Kijk ja. eens, dus het gaat goed. Nou ja, we zijn er nog lang niet. Okay. Een, een, een, een cultuurverandering die we hier aan het inzetten zijn, dat duurt, dat duurt jaren. Nou hebben we ondertussen ook nog een... Uh, crisis die over, overwaait. Ja, Laten we daar eens even op focussen. Even weer terug naar de, naar, de, naar de kennis vervat in die, die boeken... en in het hoofd van Leen Zevenbergen. We hebben het tot nu toe relatief goed gedaan. Lage werkloosheid, een paar procent groei. De komende jaren gaan we die crisis voelen. Hoe ga je dat als uh, ondernemer uh, uh, in je bedrijf inbakken? Hoe ga je het voorbereiden? Ja, uh, waar iedereen natuurlijk onmiddellijk altijd over heeft... is op uh, kostenbesparingen. En dat, uh, daarvan denk ik, uh, dat, doe je, dat moet je sowieso altijd doen. En, en misschien nu wat meer. Uh -huh. Daar moet je wat scherper op zijn. Maar daar ligt niet de oplossing van uh -huh. dit uh, probleem. Althans, als je denkt dat het een probleem is. Want je kunt ook jarenlang over de crisis blijven praten. Maar je kunt ook zeggen, de wereld is net wat anders geworden. Er is wat minder uh, vraag. De markt groeit niet zo hard. Uh -huh. Nou, daar stellen we ons op in. Nou, dat, uh, maar de oplossing van dit soort problemen ligt altijd buiten... Het bedrijf, buiten fysiek, buiten, bij de klanten, uh, andere markten. Uh, en daar moet je het bedrijf op richten. De oplossing ligt nooit aan de binnenkant, aan de kostenkant. Dat moet je altijd wel in de gaten houden. En daarom is het zo merkwaardig. Maar voor dus dat... concreet, hoe moet je dat bij je klanten dan incorporeren? Bij je klanten. Bijvoorbeeld? Nou, je hebt om te beginnen klanten. je moet zorgen dat je meer klanten krijgt. Want die zijn er. Dan zijn bedrijven ook... failliet. Ja, je, concurrenten... En klanten... je concurrenten willen dat ook. Hè? Ja, maar er zijn ook concurrenten die failliet gaan. Mm -hmm. En dan, blijven, dan vallen de klanten vrij. Dan moet je natuurlijk bovenop zitten. Ja. Je moet sowieso veel meer bij je klanten zitten dan hiervoor. En andere markten. Aanboren. Want er zijn nog steeds markten die heel hard groeien. Hè? Ja. Ook al is er een crisis. Nee, precies. Je moet dus wel goed oog hebben voor wat er allemaal gebeurt. Maar... Ja, en je, moet durven, je hm. moet durven wegen in te slaan die niet zo voor de hand liggen. En dat, is, uh, he, dat als... Geef eens een voorbeeld. Wat doet Curious nu? Curis die uh, heeft uh, die is begonnen als een bedrijf wat uh, laten we zeggen administratieve software installeerde mm. en beweegt nu in hoog tempo naar uh, de voorkant van automatisering. Dat is wat je op je iPads doet, wat je met iPhones doet, uh, uh, meer sexy dingen, uh, augmented reality. Ik weet niet of dat wat zegt, maar dat ja. soort technologieën proberen wij eraan toe te voegen. Dus we bewegen in hoog tempo andere markten in. Even augmented reality. Nu, er zijn nu mensen die denken: waar hebben ze het over? Dat is volgens mij je pakjes. Smartphone. Je staat in de Kalverstraat en je draait met de camera aan rond, en je ziet het. waar Pas, je precies. kan eten waar ja. je een pak kan kopen en ja. waar je ja, dus ik krijg goede goede een een laagje ja. over je beeld heen, wat je ziet. Ja. wat je precies. ziet. En en is, dat, dat, is dat de stap inderdaad waar de automatiseringswereld uh, uh, naartoe gaat? Nieuwe markt. Als je praat uh, over nieuwe markten, dat uh, moet de, je de, nieuwe markten. En dat, uh, dus als ik zou zeggen, we blijven als bedrijf hangen ja. in die bedrijfssoftware waar iedereen ons mee associeerde, dan, uh, dan kun je zeggen... ja, nou, die markt die gaat achteruit of die markt die krimpt. Ja. Dus je moet uh, zo snel mogelijk, en of je nou in de automatisering zit... of je zit in post, of je zit waar dan ook... en je moet zo snel mogelijk andere werelden inbewegen. Laten we nou, eens post pakken, want daar heb je een eigen mening over volgens mij. Berg, ja, hè? Nou, ja, post is, uh, ja, Nou, ik zou zeggen, 14 jaar geleden wisten wij met z'n allen al dat de post zou stoppen. <laughs> en, dat, uh, en dan denk ik bij mezelf, wat is er dan in de afgelopen 14 jaar gebeurd... met al die winst... Om andere markten in te bewegen, weg van die post. En dan pakketten is er één, want dit zal voorlopig zal nog wel blijven. Maar uh, ja, je moet dan uh, zoeken naar een paradigma, een paradigm shift noemen ze het wel eens. We ja, dus die... bewijs van spreken om iets heel belachelijks te noemen: je gaat van, van post in volgebakken friet. Dat is, een, dat is een paradigm shift. Ja, ja. Beweeg andere markten in het bedrijf, de telefoongids... wat van, on, van offline naar online aan het bewegen is, om te overleven. Want anders dan stopt dat natuurlijk... Post duren. gaat dus dood, Nederland. Onze post, zoals we hem kennen. Dat, dat verdwijnt natuurlijk. Ja. Ja. De grote concurrent Cent, die doet het nog wel. Hè? Die doet het eigenlijk met een ander business. Maar, ja, omdat ze doen anders, waarschijnlijk anders anders, maar ik denk ja. dat PTT, uh, Post of PostNL en ja. Cent... die gaan uiteindelijk op elkaar lijken. Ja. Maar, het, uh, maar ja, het, het, het, het moet, je moet het toch zoeken in ja. andere markten. In andere ja, ja. Nokia deed het ooit. Die kwamen uit hout, in rubberlaarzen. Uiteindelijk in mobiele dus telefonie. Precies, Bas. En nu zijn ze kapot. Ja, nou, dat, die hebben dus iets die niet goed gedaan. Go wrong. Ja, we ja dus daar dus is het niet goed gegaan natuurlijk. Dat <laughs> okay. is uh... Als we alleen even maar gehad. Meneer naar de rol van de overheid. Vanmorgen in de, in de uh, uh, breed hoorden we uh, Hans Biesheuvel, de baas van het MKB Nederland. En die uh, werd vorge, uh, voorgelegd, geef nou eens drie concrete dingen waarmee het bedrijfsleven verbeterd zou kunnen worden. Uh, door de overheid, Nummer is drie. Nou, ik zou er één kunnen noemen, het is uh, de regelgeving. Mm -hmm. Want daar dat staat natuurlijk al uh, vele jaren en bij vele kabinetten op de agenda. Ja. Maar uh, het wordt niet door het door het bedrijfsleven gevoeld. Uh, ik zou zeggen, uh, de, de enorm, dat is één. De tweede, de enorme subsidiepotten die er zijn, ietsjes meer naar het MKB uh, richten. Mm. Want die gaan toch nog voor een groot deel echt naar grote bedrijven toe. Uh, ja, het, uh, het maken van keuzes is belangrijk. He, er zijn hele studiegroepen bij de overheid bezig geweest... om te kijken wat is voor Nederland nou een speerpunt. Ja. Nou, op een gegeven moment zijn er dan honderd uitgekomen. Maar dat is veel te veel natuurlijk. Je ja. zoekt er vier of vijf. Ja. En ik heb als, als advies gegeven... als je nou de speerpunten wil zoeken waar Nederland goed in is... ga dan naar het buitenland en kijk vanuit het buitenland... terug weer naar Nederland. Is het een stuk makkelijker? Hm. Hoe wordt Nederland internationaal gezien? Ja, food is natuurlijk geweldig. Drugs? Ja, ja dat is niet... een uh, als Nederland geen groen nee. markt. Daar investeren we in. Nee, maar zo zijn we wel bekend hè? in het buitenland ook een beetje. Ja, maar, maar, maar, maar, maar ook als een, als ja. op het gebied van food zijn we heel groot. Op het gebied ja. van watertechnologie zijn we heel groot. En zo worden we door de wereld gezien. En dan zie je heel snel waar je speerpunten liggen. Ja. Dus dat, dat zijn drie hele mooie concrete. Ja. Maar ontslagrecht hoor ik niet. Hoor ik niet. Dat hoorde ik bijvoorbeeld wel. Ontslagrecht moet worden aangepast. Ja, dat zegt nou, de, de, de kan, van dat, zou, ja, dat zou misschien uh, helpen. Het, uh, ik heb in Amerika een bedrijf gehad. En daar was het ontslagrecht natuurlijk geweldig ja. uh, slecht geregeld. Of goed hoe je het maar ziet. En daar heb je binnen een half uur. Uh, zet je er 60 man op straat. Ja, ja. En dat. Uh, of dat altijd. Uh, en die neem je dan heel snel weer aan. Of dat helpt. Er zijn wel situaties, vind ik, dat. Uh, en dat is het zure. dat als je afscheid wil nemen van mensen. neem je over het algemeen afscheid van slechte mensen. Goede mensen gaan nou ook uit zichzelf weg als je niet uitkijkt. Ja. En die slechte mensen, daar moet je dan ook soms nog enorme bedragen voor betalen. En die goede mensen die gaan weg en, die, en dat kost niks. Die nou, gaan gewoon die weg. zijn weg. Ja, die wil je niet talent kwijt. Nee, dus talent. Keep, keep the talent happy. En de slechte die moet je dan makkelijk uit kunnen ja, en dat is, Of dat je moet, moet ze omturnen. Of je moet ze om kunnen turnen. Ja, dat moet, je al, dat moet je natuurlijk als eerste proberen. Maar het, want dat is sowieso goedkoper. Okay. Maar het, en dat bedrag wat aan ontslagen vastzit, dat, dat, is, dat is te hoog. Bezuinigen echter? Wat u zei net, uh, efficiënt met je kosten, dat is oké. Okay, maar bezuinigen, niet doen. Nou ja, bezuinigen, het is, uh, als je in je vlees gaat snijden... Dan, uh, en dat gebeurt volgens mij bij een hoop organisaties... Ja. dan uh, heb je ook geen toekomst meer. Ja. Hè? Dus je moet heel erg goed oppassen waar je op bezuinigt. En, ja. dat, uh, en zuinig op je centen zijn, dat ben ik altijd als ondernemer geweest. Dus mensen hoeven dat aan mij niet te vertellen. Precies. Blijf zitten, Leen Zevenberg. Topman van Automatisering Bedrijf, Curious. Want we gaan uh, door naar onze volgende. Meer informatie over deze uitzending? Check troltinbedrijf.nl. Ja, mijn volgende gast is Kim van der Leeuw. Die is van Doe Inc. En die zit al een tijdje aan tafel. heeft mee kunnen luisteren naar Leen Zevenberg. En de Wakka Wakka is zijn product. Een ledlampje op zonne-energie. Binnenkort vertrekt van der Leeuw naar Afrika om het lampje aan de band te brengen. Hij gaat donker Afrika, dus kunnen we zeggen een beetje lichter maken. Het is een beetje een slechte woordkracht, maar daar hou ik van. <laughs> hoe is het om de armste bevolkingslagen van Afrika als afzetmarkt te hebben? hoe distribueer je daar zo'n product over dat continent? Zeker in deze tijd. Kim van der Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag. Inc. Wat doet Inc. nog meer dan de, het wakker wakker lampje? Nou, uh, Inc. is een uh, kleine consultancy. Uh, we zitten nu in Amsterdam en in Londen. Hm. Uh, zeven mensen. En wij uh, ontwikkelen groene, eerlijke bedrijvigheid. Um, en dat zijn uh, drie, andere, drie andere woorden voor de klassieke PPP. People, planet, profit. Um, en dat klinkt lekker vaag. Uh, nou, maar wat we eigenlijk <laughs> doen is: uh, wij helpen projectontwikkelaren en uh, in instanties om uh, duurzame projecten winstgevend te maken. Hmm. En om winstgevende projecten duurzaam te maken. Nou, duurzaam. We hebben hier even de duurzaamheids van Nederland ook aan tafel, mag ik wel zeggen. Want dat is ja. lezen zeven ja, En wat ook. <laughs> nou ja, maar uh, dus, dus, uh, ik vind dat duurzaam heel belangrijk is. <laughs> en, uh, en normaal eigenlijk. Hmm. Nou, ja, eens. Eens, heel mooi. Maar nu komt ook die wakka-wakka-lamp. Dat is een van de producten die jullie gaan ja. voeren nu. Hoe is het idee ontstaan? Nou, ik moet ten eerste meteen even zeggen dat het niet alleen van Doink is. Het is een, uh, mm -hmm. een partnership, een nieuw bedrijf, Off-Grid Solutions. Um, dat, uh, dat deze lamp uh, aan het produceren is en aan, de, uh, aan het vermarkt is. Ja. Het idee is zoals zoveel goede ideeën ontstaan uh, bij een biertje. En uh, dat was in Hongkong. Uh, de twee partners, uh, overige partners hierin, die zaten uh, een biertje te drinken in een bar. En uh, er werd gezegd, die zit in de solar business en in de LED-lampjes. Uh, LED mm -hmm. Die zeggen: Ja, wat we eigenlijk moeten doen is gewoon een lamp bouwen op een flesje. Dat is zo'n makkelijk gegeven. Iedereen heeft flesjes overal ter wereld. En um, uh, zij belden mij. Ik uh, vond het een ontzettend leuk idee. Uh, ja. En uh, ja, zo ontstaat een idee. En vervolgens, ik denk dat uh, er heel veel goede ideeën zijn. Het wat gaat is om dat uh, het, met, mee, het was, oppakken. Wat is dat met dat vlees? Hoe ziet die lamp eruit? Je zet ja, je het op een... Pakken? Ja, dat is fijn op de radio, zeg. Ja, we zien. Een soort, een, soort hoe ziet het lampje op, eruit? Kijk, het lampje past zo op een fles. Dat kunnen de Op een petfles of iets anders. Bedfles, op ja, een op okay. een glazen fles. Waardoor we geen standaard hoeven mee te leveren. Dus je hebt veel minder materiaalgebruik nodig. Ja. Maar hij kan toch ook op zijn pootje staan, of niet? Jij ja, hij kan ook niet... op zijn pootje staan en je kan, hem hij op, kan ook op, ja, er zijn precies. heel veel dingen. Er zit Het klein is gewoon een zonnecelletje. met een zonnecelletje. Precies. De knijpkat voor Donker Afrika. Maar de dan, dan zonder <laughs> te Ja. En hoeveel kost dat nou? Um, hij gaat ongeveer. Nou, de, de beginprijs zal 15 dollar zijn, uh, uh, retail. En wij hopen die te laten zakken naar 10 uh, binnen twee jaar. Hoe zit die afzetmarkt in elkaar? Want de Afrikanen die die. willen eerst een buik vol hebben met het gezin. Ja, voor drie inderdaad. dagen. Um, en 15 dollar is een hoop geld, hè? Dat klopt. Nou, op de lamp is uh, uh, ontworpen voor de uh, ja, bottom of the pyramid, zoals het heet, Dus de mensen die ongeveer 2 dollar per dag uh, verdienen. Mm. Ja, en dat zijn anderhalf miljard mensen wereldwijd. Uh, India is ook een hele grote afzetmarkt wat dat betreft. En die gebruiken kerosine, dus uh, uh, lampolie, mm -hmm. om te verlichten. Ja. Ja, gigantisch probleem. Daar geven ze nu ongeveer 4 tot 6 dollar per maand aan uit. Ja. Dus je hebt een lampje snel terugverdiend. Ja, en daarna maakt het geld vrij. Mm. Dus de buik moet eerst vol en, en dat, dat is zeker zo. Maar licht is ook productief. Want? Hebben ze niet hun dag ingericht op, op de productiviteit... tussen zeven s ochtends als het zonlicht aangaat en zeven s avonds als het, als het donker wordt? Ja, dat, dat is natuurlijk dat is wel zelf. het geval. Maar ook ja. een, uh, iemand met een klein winkeltje die zal zijn boekhouding willen doen. En die verkoopt overdag en die zit s'avonds zijn boeken te doen. Of een, een kind uh, uh, wil zijn huiswerk maken. Mm. En op dit moment kost huiswerk doen geld. Want je moet het licht aan hebben. Dat, uh, dat kost uh, geld voor kerosine. Hm. Dus uit onderzoeken bleek dat uh, in Bangladesh en in India studieresultaten met 50% verbeteren op het moment dat je zo'n lampje hebt. Hm. Nou, dat zijn gigantische gains. Ja, maar 15 dollar. Kijk, hè, we kennen allemaal het, het, het, het, uh, de, de 100 dollar laptop. Dat, was ja. ook, dat zou ook uitgerold worden in Donker afrika Dat was de, de, de, de, de, de, de weg naar de uh, snelweg die internet heet. Mm -hmm. Voor, uh, voor minder bedeelde kindertjes. Ja. Dat is het ook niet geworden. Het is heel moeilijk om zo'n product te, te brengen. Hè? Ja, maar het moet ook wel aansluiten bij wat mensen willen. Mm -hmm. Kijk, de, de, de, de acceptatie bijvoorbeeld van de mobiele telefoon... is gigantisch ja. in Afrika en in India. De kosten voor mobiele telefonie zijn echt super laag. En toch wordt er winst gemaakt... En elk gezin waar je bent, al ben je in het midden van de Congo... daar hebben mensen mobiele telefoons. Dus het gaat ook over, is het technologie die mensen echt willen? Ja, exact. Maar is dit wat ze willen? Want hebben jullie dat onderzocht? Nou, gelukkig niet, wij niet alleen. Ja. Uh, er, zijn, er zijn meerdere mensen mee bezig. Mm -hmm. Nee, dit is uh, absoluut wat mensen willen. Ja? Uh, betrouwbaar licht is, uh, is uh, na eten en drinken en een dak boven je hoofd... Ja. bijna een eerste levensbehoefte. Maar dat lijkt me zo'n... Uh zo'n makkelijk uh, ding wat je wat je daar ja. laat zien dat dat je zou kunnen zeggen dat heeft uh, dat dat kent vele concurrenten al. Ja. Nou, er zijn een paar grote concurrenten. Dat ja. klopt. Uh, en aan de andere kant is het pas sinds zeer kort dat de kosten van uh, van uh, zonneceltechnologie en ledtechnologie laag ja. genoeg is dat je kunt concurreren met ja. uh, met kerosine. Nou, koop je bij de gamma? Ik wil niks, niet veel zeggen, maar daar koop je ja. tuinverlichting met een ledlampje en een oplaadbare batterij en een zonnecelletje voor 4,95. Klopt. Heb jij die uh, in je tuin staan? Ja. Hoe lang doet die het al? Die doet het een jaar of twee, volgens mij. Nou, dan heb je een hele goede koop Ja, dat is goed. Ja, wat? Dat is ook een hele andere pas. Het Echt er het, concreet bij. Ja. Nee, dit, dit, dit, dit hoorden we heel veel. En dat ja. is ook een terechte vraag hoor. Ja. Um, ik denk dat de robuustheid een van de meest belangrijke dingen is. Uh, jouw tuin is waarschijnlijk iets minder zwaar... qua uh, omstandigheden dan een hutje uh, in uh, de buitenwijk van Nairobi. Mm -hmm. Waar elke dag wordt gekookt op hout. Waar dus ontzettend veel rook en, en stof is. Um, dat, dat zit erbij. Dit ding gaat 16 uur mee, op ja. één dag laden. Nou, dat haalt jouw tuinlampje nooit, want je hebt het ook nee, niet nodig. Nee, dat dat is het waar. probleem met het is ook dat het een enorm gevaar oplevert. Hè? Ja, 2 Brand, miljoen uh, uh, brandwonden per jaar. Ja, enorm. Ja. Er ja, zijn lampen die omvallen maar, en hut en hutten die Ja, ja. Maar, maar het is, uh, hoe ga je dat nou uh, uh, ver, verkopen? Afrika is ja. zo groot. Waar ga je nou beginnen? Nou, we, Dat is een hele goeie. Um, Waar gaan we beginnen? We, we, we kijken eigenlijk naar diverse uh, distributiemogelijkheden. Dus het meeliften met bestaande distributieketens, ja. de, de, de fast-moving consumer goods, uh, waar we in, uh, op verschillende plekken op hoog niveau gesprekken mee hebben om mee te liften met hun distributies. En ja, echt projectgerelateerde verkoop, dus via uh, het ministerie van Onderwijs naar ja. scholen toe. Want uiteindelijk is het een leeslampje. En ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld met organisaties die zich daarmee bezighouden? Ja, daar, daar kijken we wel naar, maar wij geloven eigenlijk dat, je, uh, dat weggeven geen goed model is. Nee. Uh, we zijn een commercieel bedrijf en mm -hmm. uh, op het moment dat je iets weggeeft en iets is gratis, dan verliest ja. het ook zijn waarde. Hoe ver zijn jullie al met het opzetten van dat distributienetwerk? Want Lene zegt dat nu, maar dat is een hele ja. valide vraag nu. Hoe dat ver ben je? Nog niet ver genoeg. Uh, we zijn nu in de prototypefase. Uh, zijn we net voorbij. Dit is het allereerste prototype. Hij wordt nog een stuk mooier dan deze. Mm -hmm. um, we zijn bezig met de financiering en we hebben dus met verschillende distributiemogelijkheden uh, uh, hebben we nu op hoog niveau gezegd. Ja, Fast movers zeg je? Dan eh, bij de Coca Colas voor de Ja, de, nu? de, de Coca Colas en de Unilevers. Want die zijn ook overal. Hè? Je kan die niet alleen overal. bellen, maar ook overal cola krijgen. je. Ja. Nou, ik denk dat de heilige graal van distributie is Coca Cola. Ja. Ja. En, uh, zijn die geïnteresseerd in dit soort dingen? Ook vanuit een maatschappelijk verantwoorde. Optiek? Dat hopen wij wel. Ja, maar nog ja. niet geweest. We zijn wel in gesprek met dergelijke. Ik kan de namen niet allemaal noemen, okay. maar wel met dergelijke bedrijven. Ja. Leen Evenberg, welke gouden tip voor deze ondernemer? Nou, ik ik graag... zou wel. Of een gouden tip is, weet je nooit. Want uh, dat kan, de ideeën kunnen nog zo goed zijn en, dan, en, en mislukken. Mm. Of, uh, of slecht en, en lukken. Ja. Maar ik zou uh, proberen om het uh, misschien met zo'n partner samen, of op welke manier dan ook... het niet gratis te maken, maar goedkoper nog... Ja. Want ik denk dat die uh, 15. Want dat, uh, dus je kan zeggen, die mensen die kopen nu kerosine. Zes ja. per maand. En dat hebben ze ja. dus in twee maanden. Ik denk niet dat mensen daar zo denken. Want ze hebben nooit het bedrag van 15. Nee. Nee. En dat in hun hand. Om dit te kopen. Nee, dus ze je ze hebben moet, een hoog, uh, tankje kerosine wat ze een keer in de zoveel nee, tijd ja, kopen. Ja, dat denk ik. En dat, ja. Dus het zou wel eens kunnen, dat als je het niet gratis... Want dat ben ik met je eens, dat werkt. Maar als je het goedkoper maakt, misschien samen met zo'n partner. Of je laat het ze betalen in twee maanden of drie maanden. Je geeft er een soort micro-micro ja. financiering voor... Dan uh, denk ik dat het makkelijker gaat lopen. Kijk eens. Goeie tip. Mooi ja. tip. Ja. Dank, dank jullie wel beide. Kim van der Leyen van Doe Inc. over de wakka, wakka lamp. En Leen Zevenbergen van Curies. Dankjewel. Ja. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. In tijden van crisis kunnen ondernemers wel een steuntje in de rug gebruiken... want je zou er bijna faalangstig van worden. Ondernemersnetwerk en magazine Sprout organiseert jaarlijks de Challenger Day... een dag vol inspiratie voor ondernemer in Nederland. En dit jaar stond die Challenger Day in het teken van... falen, mislukkingen en harde ondernemerslessen. Onze verslaggever Micha Blok was er afgelopen woensdag bij... en ontdekte dat juist mislukkingen je dichter bij succes brengen. Op 5 oktober van 19. Helpbelbelrichter Steve Jobs. Jobs was een eigenzinnig ondernemer. Die zich niet liet stoppen door het onmogelijke. Maar Jobs maakte ook fouten. Ik kwam daar open vooruit. En leren van fouten. Daar is het vandaag op Dennis Challenger Day, de Failure Edition. Arco van Brakel, ik ben vandaag dagvoorzitter voor de Crowd Challenger Day, The Failure Edition. Is dat een eer? Ja, dat is een eer. Absoluut. Het is mijn, mijn favoriete thema, omdat ik vind dat we in Nederland veel te spastisch met falen omgaan. En je eigenlijk pas goed wordt als je een keer op je bek bent gegaan. Want je bent zelf oprichter van Euronet, de eerste Nederlandse internetprovider. En uh, daarnaast ook wat fouten gemaakt in je carrière. Als ik terugkijk, dan heb ik zelf best wel een paar grote fouten gemaakt. Ik ging bijvoorbeeld geloven dat ik echt succesvol was. Dus ik ging me proberen succesvol te gedragen. Nou, dat bestaat niet. Als ondernemer moet je gewoon je best doen. Je bent je goed in de laatste wedstrijd, maar daarna moet je gewoon weer opnieuw presteren. Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Wat is dat voor instituut? Nou, het past in een breder programma van AMI en dat heet Dialogues. En Dialogues heeft als missie om ondernemend gedrag te stimuleren. En dat, dat is van belang, denk ik, voor ontwikkeling in de maatschappij. Dat mensen blijven ondernemen, juist nu. Ik vond één ding vond ik heel erg interessant in uw presentatie... dat u zei van juist ondernemers die een mislukking achter de rug hebben... Daar moeten we juist het succes verwachten. Als er dingen gebeuren die, ja, ja, waar je niet op gerekend had, dat zijn de momenten waarop je heel veel leert. Dus juist door dat soort dingen met elkaar te delen kun je niet alleen voor jezelf, ook maar voor anderen heel veel waarde creëren. En daarom vind ik ook dat uh, die mensen extra gewaardeerd moeten worden. Maar we zijn dus nog niet zover dat de banken die mensen uh, makkelijker krediet gaan geven. Nou, ik denk dat als we meer onderzoek uh, gaan doen, en dat ben ik ook zeker van plan... Dat we wel degelijk een onderbouwing kunnen gaan krijgen. waarom we deze mensen niet meer in de kou moeten laten staan. maar juist moeten opnemen. en misschien zelfs wel een streepje vol moeten laten hebben. Verder is de Bavaria. dat dat ook wat veel mensen denken die ik niet weten. zijn er vooral groot in niche-markten. Peers Winkels van Bavaria. In je presentatie had je het over de grenslijn tussen succes en falen. Dat juist daar de interessante dingen gebeuren. Als je de grenslijn tussen succes en falen hebt. dan, dan ben je eigenlijk uh, zeg maar, met nodige risico, maar wel gecontroleerd risico... ben je aan het kijken van uh, waar kan ik het maximale uithalen. Hè? Het onmogelijke mogelijk proberen te maken. En als je het onmogelijke mogelijk probeert te maken... dan zit je altijd op de scheidslijn van succes en falen. Want als, als je namelijk alles zou kunnen voorspellen van tevoren... Ja, dan kan natuurlijk wel eens een succes ontstaan... maar nooit een enorm succes. Er staat hier een groepje ondernemers... juist een hele presentatie achter de rug van uh, falen mag... is eigenlijk de boodschap. We mogen fouten maken als ondernemer... Oh, een geruststellende gedachten. Ja, dat is zeker. Ook wij maken fouten. Iedereen maakt fouten. Ik ben blij dat ik fouten maak. Hoe uh, meer fouten je maakt, hoe sneller je leert. Hè? Wat is de laatste fout die u gemaakt heeft? Een van de grootste fouten van de laatste tijd is toch wel um, te snel een beslissing genomen. En op basis daarvan um, je achter, kan ik achteraf zeggen dat, dat, uh, dat ik er lang over na had moeten denken. Wat voor ondernemer bent u? Uh, ik ben ondernemer in uh, blikverpakkingen. Blikjes vanuit China vandaan. Heeft u faalangst als ondernemer? Nou ja, ik faalangst. Uh, nou, ik ben 16 jaar geleden begonnen en ik ben gewoon in de diepe gesprongen. En ik denk dat je dat als ondernemer moet gaan doen. Dit wordt een heel bijzondere dag, speciaal voor jou. Je hebt maar heel goed op. Nou, mag je ogen wel weer open doen? Gaat iemand horen waar ik ben gegroeid? Iemand? 20. 20, zijn jullie weer, tubbers? Hé, ik heb ja, de hele dag natuurlijk wel helemaal niet nodig. Um. Zoals jullie het net misschien hebt gemerkt is... als ik mijn stem anders gebruik heb ik een andere invloed. Hè? Paschel van Goetem, overtuigingscoach. Je hebt zojuist een presentatie gehouden over overtuigen en over falen. En een hele geruststellende gedachte in je presentatie vond ik dat je zei... eigenlijk bestaan mislukkingen niet als je je verwachtingen maar bijstelt. Nee, dat klopt. Ik denk dat wat uh, heel vaak misgaat is dat we zo graag het goed willen doen dat we bang zijn om te falen. En juist dat zorgt ervoor dat we gedrag gaan vertonen wat helemaal niet overtuigend is. En we zijn eigenlijk allemaal het meest overtuigend als we zelf ontspannen zijn, zoals we thuis zijn bijvoorbeeld aan de keukentafel. Je presentatie heet de psychologie van het falen. Wat gebeurt er in ons brein als we falen? Uh, als we falen of als we bang zijn om te falen, dan uh, slaat een uh, gebiedje aan dat heet de amandelkernen of de amygdala. En uh, dat zit zeg maar ergens diep in ons limbisch systeem, in onze oerhersenen. En uh, dat gaat de alarm slaan op het moment dat we denken, oh god, er gaat iets mis. En dat kan niet zijn dat angst oproept of boosheid. Of... Op dat moment kan er ook geen bloed meer naar ons denkende brein. Okay, want het zijn moeilijke economische tijden. Dus het is wel logisch dat ondernemers faalangst hebben. Ja, het is echt enorm. En... Hoe moeten ze daarmee omgaan dan? Oh, wat een moeilijke vraag. Ja, um, je kunt eigenlijk alleen maar leren als je durft te falen. En juist uh, nadat je gefaald hebt, heb je een betere kans op succes daarna. Omdat je weet hoe het zit. Wat een geweldig verhaal van dit is de CEO ooit van John Deere. Er kwam een manager bij hem op, uh, hè, dat is het verhaal, die kwam bij hem kruipen naar zijn bureau en zei, Oh god, ik heb net een opdracht van 1 miljoen dollar verloren. Nu gaat u me zeker ontslaan. Waarop de legendarische CEO zei: wacht, ik heb net natuurlijk niet, ik heb net 1 uh, miljoen in je opleiding geïnvesteerd. Straks ga je weer het podium op. Ben je dan zelf nog een beetje faalangstig? Ja, ontzettend. Elke keer weer. Zeker bijvoorbeeld nu. Hè. Je zit dan 700 uh, natuurlijk zeer kritische ondernemers die, voor, voor wie tijd zo kostbaar is. Ik hoop gewoon dat het zo goed wordt. En, uh... Mocht het fout gaan, dan gaat het de volgende keer gewoon beter. Dankjewel. <laughs> Dit had ik net even nodig. Kijk, een goede coach, dat helpt enorm. Ja, dankjewel. U hoorde Misha Blok in een reportage bij de Sprout Challenger Day 2011. Waar alles draaide om succes krijgen door middel van falen. Ja, Falen uh, is eigenlijk wel heel lastig als je goochelaar bent. Want dan mag je niet falen. Behalve Tommy Cooper, die mocht dat wel altijd op het podium. Die mocht al zijn trucs mocht hij, mocht hij volledig verzieken en kreeg dan toch de lachers op zijn hand... maar was ook meer een komiek uiteindelijk dan een goochelaar. In de rubriek geld verdienen aan deze week de handel in goocheltrucs En niet zo gek natuurlijk, want illusionist Hans Klok krijgt deze week... van de rechter te horen dat hij een bepaalde act moet aanpassen... Want die lijkt te veel op die van een Belgische collega... waar hij vroeger mee samenwerkte. Hij had er eigenlijk over moeten betalen, maar dat deed hij niet. Dus kappen en maak maar wat anders. Nou, over de vraag hoe je als bedenker een goocheltruc... ook dus rechtelijk kunt beschermen. En wat voor handel er in goocheltrucs allemaal plaatsvindt... is hier aan tafel ineens binnengekomen. Heel gek, hij zat er zomaar. Topgoochelaar Robin Matrix. Goedemiddag, Pas. Daarom in. Het, goedemiddag. Matrix of Matrix, hoe heet je? Matrix. Eigenlijk, Matrix. Maar zo heet Robin eigenlijk niet, hè? Je bent anders geboren in Nederland. Wat ik ben, je ben ja. Officieel ben ik anders geboren, ja. inderdaad. Maar ik moest een uh, artiestnaam uh, bedenken. En uh, gelijk internationaal gekozen. Maar ja. officieel heet ik uh, Robin Buitenweg. Robin Buitenweg. Nou, we houden het bij Matrix, want het klinkt veel spannender dan Dankjewel. Je lijkt niet op Keanu Reeves trouwens. dit Ho Hoe lang doe jij dit al? Ik goochel uh, 17 jaar. Toen ik achter was, ben ik uh, begonnen met goochelen met een goocheldoos. Echt zo'n ding wat je met Sinterklaas krijgt met ja, zo'n plastic Ja, Dat was goed? ook voor Sinterklaas. Ja, echt. En hij is vandaag in het land, dus dat is wel weer toevallig. Ja, wat mooi zeg. Dus officieel 17 jaar in het vak vandaag. Ja, officieel ja. ja, ja godsie. En uh, je treedt ook op, hè? Ja, ik doe uh, ongeveer 160 optredens per jaar. Mm -hmm. uh, waarvan voornamelijk voor bedrijven. Mm. Um, ik doe beurzen, ik uh, doe af en toe commercials. Ik zit bijvoorbeeld nu in een nieuwe commercial met mijn handen. Um, ja, ik doe vanavond heb ik weer een bedrijfsfeest. Uh, waarbij ik de ja entertainment verzorgd voor, voor de gasten. Ja. Is dat klassiek in zo'n zwarte cape met een hoge hoed op... of is dat, ziet het er tegenwoordig een beetje meer Hans Klok uit? Uh, ja, het ziet er wel, ja, Hans Klok uh, die heeft altijd wel een mooie glitterpak aan of uh, wat dan ook. Mm. Ik zelf uh, heb ook dat soort kostuums. Het is niet meer het hoge hoede verhaal, mm. uh, met konijn uit je hoed. Dat is een beetje cliché, maar uh, ja, we gaan tegenwoordig... het treedt ook af en toe op in spijkerbroek als ze dat vragen. Ja, ja, precies. Goed geld mee te verdienen. Ja, valt heel goed. Ja, het ligt eraan hoe je het natuurlijk aanpakt. Maar ik, ik mag niet klagen. Ik, ja. ik heb een prima boterham. Ja. De, de, de grap is natuurlijk wel dat je een goede moet zijn, maar ook moet blijven. Dat je continu moet vernieuwen en dan goocheltrucs moet komen. En daar is een levendige handel in, hè, volgens mij? Ja, klopt. Er is een hele grote markt. Uh, internationaal ook. Um, kleine trucjes, grote trucs en um, ja, daar is een uh, goede handel. Je koopt als het ware dus eigenlijk je hele programma in, mag ik het zo zeggen? Je mag het zo zeggen inderdaad. Um, je, je koopt zeg maar als het ware het geheimje van de truc. Ja. Uh, of het materiaal uh, die je kunt gebruiken om de truc uh, te vertonen. Mm -hmm. Alleen daarbij is het wel belangrijk zeg maar dat je je eigen creativiteit erop loslaat, je eigen show ervan maakt zoals... Ja, zoals wij allemaal doen. Ja, precies. Maar die truc die moet je nog... Er is ook aan de andere kant iemand die bedenkt trucs. Dat is interessante handel, denk ik. Hè? Klopt, ja. Dat zijn, in principe zijn dat ook gewoon goochelaars of illusionisten... Die, mm -hmm. uh, uh, die zelf ook toeren, die dat af en toe bedenken. Maar er zijn ook mensen die in hun zolderkamertje de hele dag trucs aan het bedenken ja, zijn. Ja, dit is echt waar. Ja. Wat verschilt tussen een goochelaar en een illusionist? Nou, een goochelaar, uh, ik, ik ben eigenlijk een goochelaar. Ik doe uh, uh, wat kleinere trucs. Je kunt het een beetje vergelijken met een bekende uh, in Nederland, Hans Kazan. Uh -huh. um, maar Hans Klok, die, die doet met grote kisten en kasten: uh, Laat die een olifant verdwijnen of een ja. assistent. En dat is illusionist. Dat is een illusionist, ja. Ja. precies. Uh, die, die trucs, hè? want we zeiden het al even. Bedenk je die ook zelf? Heb je zelf wel eens iets bedacht? Ik heb zeker zelf uh, een keer een aantal, uh, aantal trucs bedacht. Uh -huh. uh, alleen het vergt gewoon heel veel tijd. Uh, vaak heb je eerst een idee. Ja. Uh, bijvoorbeeld, je wil een uh, kaart in een wijnfles uh, en dan wil je die wijnfles, wil je cadeau doen. En dan ga je afvragen: van, hoe krijg ik nou die kaart in de wijnfles? Uh -huh. En dan kun je door, ja. door het gaatje bovenin denk ik dan. Hè? Ja, dat, precies, dat zou logisch. Uh, ja, goed, ja. ik ga er niet uh, te diep op in, maar inderdaad, uh, ja, dat klopt. Ja, maar dat, je kan daar uiteindelijk een goocheltruc mee bedenken. Dus ja. -nou is er uh, handel. Je hebt zelf ook een site volgens mij. Hè? Ja, ik heb uh, twee sites. Uh, mm -hmm. goochelaar.nl. Dat is lekker makkelijk. Daar ja. uh, boeken mensen mij. En ik heb een site dat heet Leuketrucs.nl. Ja. trucs.nl. truc schrijf je dan met een C. En daarbij uh, probeer ik, zeg maar, uh, ja, goochelen Nederland... of mensen die interesse hebben in goochelen... En die kunnen daar een trucje leren. Ja, die kunnen dat kopen. Ja, ik heb... Uh, dat is gewoon een verdienmodel, hè? Er, dus. oh, ja, okay. er zit ook een model achter, uiteraard. Uh, uh, ik probeer de mensen op mijn nieuwsbrief uh, te krijgen... om ze elke hmm. maand een leuke trucs te, truc te sturen. En wat kost een beetje een truc? Gewoon een handige kaartentruc in een fles? Uh, nou, bij mij op mijn website zijn ze vanaf 2 euro. Uh, dus ook niet dat ik het nodig heb, maar het is meer promotie voor mezelf. Ik ja. heb uh, 15.000... Unieke bezoekers per maand. En dat is gigantisch veel. Ja, hoeveel van die trucs verkoop je per maand? Uh, ja, ik verkoop er nu ongeveer 175 uh, per maand. Ja, dus het is Niet gigantisch veel. 400 euro handel is het een beetje tegen. Ja, op zich. Ja. Ja, Meer niet. Maar je hebt er ook niet echt dure, dure trucs zitten. Dus. Nee, maar ik ben nu wel bezig met een uh, soort uh, cursus. Uh, waarbij ik... Uh, ja, waarbij ik zeg maar, uh, mm -hmm. en, uh, die ze kunnen afnemen, waarbij ik ze dan echt, echt ga leren goochelen. Ja. En dat wordt dan wel wat duurder. Uiteraard. Hebben wij in Nederland bekende internationaal vermaarde bedenkers of niet? Uh, we hebben er wel een aantal. Ja. Uh, ik ken zelf uh, Peter Echink. Dat is een uh, jonge jongen die bedenkt trucs en die verkoopt ze internationaal. Ja. En daarnaast heb je, ja, heb je nog een aantal goochelaars die, uh, die internationaal verkopen. Ja, kijk eens aan. En ja. moet je, het, dat, je kan het bijna niet, niet, niet uh, vaststellen. Het niet patenteren. Auteursrechtelijk wel? Of niet? Ja, je kunt het uh, patenteren. Maar ja, het probleem is ook dat je dan het geheim zeg maar, moet beschrijven... Ja daar staat het um, gewoon in, precies in de patentinitiatuur. Ja, het staat ja. precies in hoe het dan werkt. Stel, stel nou, je koopt een truc op, zo, op, op die site. Hè? Krijg je daar een soort videofilmpje bij? Met nou, vertraagde beelden, hoe dat gaat met die handen van Robin Matrix die ik daar zie. Ja, precies. Dus, ja? Ja, stel, je wil de truc weten en uh, je koopt dan de truc. Dan, uh, ja. Ja, dan leg ik zeg maar de truc stap voor stap aan je uit. Mm -hmm. En dan is het aan jezelf uh, hoe ver je daarin gaat. Uh, ja, hoe, hoe goed je oefent, hoe oh. beter de truc uh, is. Wat is de best verkochte? De beste verkochte truc is uh, kaart in schoen. Kaart in schoen? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik, uh, ik, ik heb een spel kaarten. Daar riffel ik doorheen. En uh, op een gegeven moment mag, uh, mag iemand stop zeggen. Um, die toeschouwer dus. En dan stop je bij een kaart. Ja. En die kaart die verdwijnt vervolgens uit het spel. Hij is helemaal weg. En dan doe je... Uh, ja, dan, uh, doe je je eigen schoen? Doe je eigen schoen uit. En dan uh, zit daar die kaart... Die, uh, ja, die ze een soort van gekozen hebben. Ja. En het kost twee euro, deze truc. Het kost slechts twee euro, ja. Feest op ieder partijtje is dat? Zeker weten. <laughs> dat is een helelezen uh, hit, denk ik. Uh, ja. Zo creëer je ook je eigen concurrentie hier, Robin? Uh, ja, klopt. Maar ik maak me niet zo heel druk om... Uh, ik heb een volle agenda en ik, uh, ik wil juist mensen de mogelijkheid geven... Mm. en bieden om uh, zelf een trucje te leren. Als je ja. echt geïnteresseerd bent, ga je daar zelf mee verder. Ja. En zo niet, ja, dan. Um, bedoel, dan weet je één trucje. Je, je zal niet zo heel snel uh, nee. ja, je beroep van goochelen maken, denk ik. Nou, behalve Hans Klok, en die heeft dan zogenaamd iets gepikt van een Belgische collega. Hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Nou, alle, ja, allebei uh, heel veel respect voor deze heren, want ze zijn uh, super aardige collega's. Ja. Um, ja, hoe kijk ik daar tegenaan? In principe de trucs die, uh, die, uh, ja, die soort van gekopieerd zijn. Ja, dat zijn ja. bestaande trucs. Ja, ik vind het, uh, ik vind het een beetje onzin uh, eigenlijk uh, wat Rafael nu doet. Zeker omdat Rafael jaren voor Hans gewerkt heeft. Maar goed, uh, dat is mijn mening. En ja, ik, uh, ik, ik vind het een beetje onzin. Maar dat zijn er gewoon trucs die, waar de bouwtekening van te krijgen zijn. Waar, uh, ja, verder, uh, die je gewoon kunt kopen. En gaat, nee, het, is niet, het gaat helemaal nergens over eigenlijk. Hartstikke goed. Uh, dankjewel voor de komst. Graag gedaan. Ik zou mezelf nu weggoochelen, dat zou je zomaar kunnen doen. Topgoochelaar Robin Matrix over de handel in goocheltrucs. En daarmee zijn we aan het uh, eind gekomen van dit programma. Informatie uit Tros in Bedrijf kunt u terugvinden op onze website www.trosinbedrijf.nl. En uiteraard op teletextpagina 257. Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties? Mail die eventjes naar inbedrijf.tros.nl En dan gaan wij zo heel langzamerhand naar het nieuws van twee uur. En daarna kunt u luisteren naar een half uur. Autoshow. Tros Autoshow. Tot zo.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 Ziek Postuma over het illustreren van Annie M. G. Schmid... Jacques Tancona als recensent... het laatste cultuurnieuws... en live muziek van Awkward Eye. Kom langs in carré of luister. Op je Zo dadelijk tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Doei. Tabeen. Tot ziens. Haaien. Groeten. Ajuus. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart.